Twee uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. De politie Rotterdam-Rijnmond heeft op zijn website foto's gezet van mensen die eind juli in het centrum van Rotterdam vernielingen aanrichten. De rellen begonnen nadat een feest in de Bayer Beachclub op het Stadhuisplein uit de hand was gelopen. Jongeren lieten een spoor van vernieling achter. Ze gooiden met glaswerk en bij tien winkels werden onder meer ruiten ingegooid. Ook werden winkels geplunderd. De Vandalen hadden tot vandaag de tijd om zich vrijwillig te melden. Niemand heeft dat gedaan. De Noorse politie krijgt van langs in een rapport over het optreden van diverse overheidsinstanties in de zaak van massamoordenaar Anders Breivik. In het rapport wordt bevestigd dat de politie er veel te lang over gedaan heeft om naar het eiland Utoya te gaan, waar Breivik vorig jaar juli 69 mensen doodschoot. In plaats van een helikopter te nemen ging de politie met de auto naar de boot voor de overtocht naar het eiland. En ook waren veel politiebureaus onderbemand toen Breivik toesloeg. Correspondent Rolien Kreton. Een ander voorbeeld is dat vlak na de aanslag op die uh, regeringsgebouwen was er een getuige die de politie belde. Die had Breivik gezien. Uh, die getuige beschreef hoe Breivik eruit zag. Gaf het kentekennummer van het busje van Breivik waarin uh, Breivik was uh, weggereden. Die tip werd genegeerd. En de tipgever werd pas na een kwartier teruggebeld. De vroegere butler van de paus heeft bekend dat hij een cheque heeft gestolen die bestemd was voor de paus. De butler heeft ook toegegeven dat hij informatie heeft gelekt naar de Italiaanse pers. Onderzoekers van het Vaticaan hebben de zaak aan justitie overgedragen. De gestolen cheque had een waarde van 100.000 dollar. De butler Paolo Gabriele gaf informatie door over aanbestedingen van projecten door het Vaticaan. Hij deed dat omdat hij in het Vaticaan overal om zich heen corruptie en ongerechtigheid zag. Gabriele werkte samen met een computerexpert. Oplichters proberen een slaatje te slaan uit het Dorifel-virus. Volgens de Fraude Helpdesk worden slachtoffers van het computervirus gebeld... door mensen die doen of ze werken bij Microsoft. Die proberen slachtoffers beveiligingssoftware te verkopen... om het virus uit te schakelen, zegt de Fraude Helpdesk. Dat is allemaal onzin, want wat ze willen is... als je daar als consument of als uh, kleine ondernemer op ingaat... dan krijg je een mailtje toegestuurd, dan moet je op een linkje klikken... En als je op dat linkje klikt, dan uh, zuig je dus als het ware uh, gevaarlijke software aan je computer in, die het mogelijk maakt dat ze al jouw uh, persoonlijke gegevens, waaronder die van de bank, uit je computer trekken. Volgens de helpdesk zijn tientallen mensen daar al in getrapt. De vrouw de helpdesk is een meldpunt dat vorig jaar is ingesteld door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. En dan het weer nog. Vrij veel zon in de zuidwestelijke deel van het land. Meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. Morgen op meer plaatsen een bui, ook dan een graad of 25. AMB Verkeersinformatie. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Zijn bij tussen knooppunt Kleinpolderplein en Rotterdam Centrum. Twee rijstroken dicht. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat een file van 2 kilometer tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. Op de A50 Arnhem richting Osten zijn werkzaamheden. En daarom staat er een file van 7 kilometer tussen Heteren en knooppunt Ewijk.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 Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Dit is Radio 1. Ejo, Dit is de dag. Margje Fixe en Jeroen Snel. Een hele goede middag. Leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Hier de Nederlandse vlag. U ziet hem met uh, Ranomi Kromawidjoo, onze zwemster die twee gouden en een zilveren medaille won. Buitengewoon. Ja, straks om vier uur worden onze Olympische sporters gehuldigd in Den Bosch... en daar besteden we natuurlijk in dit programma ook uitgebreid aandacht aan. De dichter bij de dag vandaag is Daniel D. Zijn gedicht hoort u straks tegen half vier. Hier aan tafel te gast Herre Zonderland, de broer van Epke. Hij maakt een tussenstop bij ons op weg naar de huldiging straks in de bos. Herre, die gouden plak van Epke was natuurlijk gewoon de mooiste, hè? Ja, natuurlijk vind ik dat de mooiste, ja. Ja, geweldig, uh, geweldige, medaille, geweldig moment gehad vorige week, ja. Ook de gast is Ronald Jansen, voormalig keeper van het Nederlandse hockeyelftal. We kennen je uit 1996, uit 2000, de Olympische Spelen. En een klein beetje uit 2004, want toen was je eh, een van de trainers van het team van Pakistan. Jij kan, Ronald, als geen ander antwoord geven op de vraag... waarom de dames wel wonnen afgelopen weekend, afgelopen week en de heren niet. Ja, zo simpel is die vraag natuurlijk niet te beantwoorden... maar eh, de dames zitten al veel langer aan de top, werkelijk aan de top van de wereld... En dat bewijzen ze nu weer. Uh, twee jaar geleden zijn ze tweede geworden op de WK. De heren zijn duidelijke nieuwe weg ingeslagen. hebben al twaalf jaar geen hoofdprijs gewonnen. En nu zijn ze echt op de weg terug naar het hoogste. En het is dit keer helaas niet gelukt. Maar ze zijn uh, absoluut met een heel goed team aan het bouwen naar de toekomst. Ze zijn op de goede weg in ieder geval. Ja, maar waar. Straks meer. In onze rubriek melk en honing vandaag al, topkok Albert Kooi, die onze barbecue gebruiken kritisch onder de loep gaat nemen. De afscheid nemen van de speklapjes, hè? Ja, hoewel ik spek heerlijk vind, maar als ik zie bij de slagers wat er allemaal ligt aan speklapjes en vooral de kleuren marinades, dan moeten we echt iets gaan veranderen. De kleuren zijn niet mooi. Nou, waarom moeten mar uh, marinades gebruikt worden om vlees op smaak te maken? Okay. als je goed vlees hebt, dan smaakt het dan lekker en laat dat dan zo. En ik wil laten zien dat ik andere dingen kan gebruiken om de barbecue. Ook dat uh, smaakt naar meer. Nou, als u mee wilt praten in deze uitzending, dan kan dat via Twitter. Gebruik dan hashtag DIDD en formuleer dus een vraag aan Herren Ronald of Albert. Ja, we gaan naar verslaggever Edwin Cornelissen. Die zit bij de, Olymp die gaat, uh, die zit bij de Olympische Sporters in de trein. Nu is het even tijd om te ontspannen, geniet van het ontbijt, de koffie. Uh, ik kan me voorstellen dat een klein, uh, klein dutje er ook wel in zit. En uh, dan zijn we straks uh, binnen no-time in Brussel voor de Overstap. Zo, we zijn vertrokken vanuit Londen. Door de tunnel. Uh, veel plezier, geniet ervan. Uh, en ik kom zo direct nog even langs om uh, wat verder kennis te maken. Goeie reis. Even bij de trainmanager uh, informeren, waar zijn we momenteel? We zijn net buiten Calais. Ah, en over voor 15 minuten ongeveer rijden we Rijssel voorbij. Dus het is nu een gevalletje Parlez-vous Francais? Nee, nou toch helemaal. Al Even kijken, hier is een coupé. En daar ligt iedereen in rusten. Ah, hier is wat meer leven in de brouwerij. Marianne Vos en Teun Mulder. Samen aan de tafel, de wielertafel. Ja, dat wel ja. Maar we zitten behoorlijk gemixt hoor in de trein. Ja, um, ja jullie zijn eigenlijk gewend om altijd met het vliegtuig natuurlijk terug te gaan. Is, het, is dat nog apart met die trein? Nou, ik vind het wel leuk, een keer wat anders hè. Ja. Ja. ja, de afstand is er natuurlijk naar hè. Het gaat wel wat worden Marianne in Den Bosch. Ben je een beetje voorbereid? Nou, ik heb me niet te veel voorbereid, maar uh, ja, het gaat ongetwijfeld een feest worden. Ja. Ik ben al even thuis geweest, dus ik weet hoe het in Nederland leeft. Ja. Ja, jij kan het een beetje inschatten, hè? want ho hoezeer leeft het in Nederland? Nou ja, eh, enorm. Dus ik, eh, ja, ik denk ook wel dat het eh, mooi, eh, mooi wordt in de bos. Heb jij wel enig idee hoe het in, in Holland leeft? Hè? Eigenlijk helemaal niet. Ik heb gewoon eh, twee weken in het dorp gezeten. En je leest natuurlijk wat op internet, maar ja, wat er straks gaat worden, dat is echt een verrassing. Hè? Ja. Ja. Nou, nog eventjes doorrijden en dan, dan gaan we het zien. Dankjewel. Ja, en onze verslaggever Maarten Hag zit bij de familie van Ranomi Kromo Jojo in de auto. En die horen we straks.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 The day sounds like everybody else I know Tastes a hole in the ground Or the sky falling down Before we can let it show If you're just like me Trying to believe that it's all gonna work out fine We can live with the doubts you're trying to do without Sing with me It's a beautiful life Well, you're doing all we see Beautiful Life van James Morrison. Ja, we gaan praten met de gast hier aan tafel. In eerste instantie met Epke Zonderland. Uh, Herre Zonderland. Dit is een fout die ik dacht ik ga maken en ik maak hem. En velen <laughs> maken hem, denk met mij, of niet? Herre. Het gebeurt wel eens ja, dat, dat men mij voor Epke aanziet, ja. Ja, als u als luisteraar een vraag heeft, uh, uh, stel hem via Twitter. Hashtag DIDD. Maar heb jij niet als je... Want je bent nu via Schiphol teruggekeerd naar Engeland of anders... Uh, ja, klopt. Simpel, ja. En, en heb je niet dat mensen even twee keer kijken van... hé, hey, daar heb je Epke en toch ook weer niet? Uh, ja, dat gebeurt wel eens, ja. ja. Want, Vooral ja. als je deze kleren aan hebt. Dat ziet eruit alsof je gewoon rechtstreeks zelf Ja, een beetje ook. Je wil Helmers op je rug, zag ik. Ja, ik ga zo naar de bos ga ik ze binnenhalen, de sporters. Oh. Dus ik denk, even iets uh, oranje sportief getint aan. Hoe is dat nou om de broer van te zijn? Dat is, dat is geweldig. Ja? Ja, maar... Doet dat niet iets aan je eigen persoonlijkheid... dat je denkt van ja, de broer van ik ben zelf ook gewoon herren. Ja, dat is wel zo. Maar ik vind het een hele logische uh, reactie van mensen... als ze een Epke refereren. Uh, en ik ben daar uh, hartstikke trots op. Geen wat Epke gepresteerd heeft al. En vorige week natuurlijk de kroon op alles. Uh, ja, ik ben, ben hartstikke trots op. Ik vind het geweldig. En ja. ik, uh, ik heb, ik heb jarenlang met Epke uh, getraind uh, en wedstrijden gedaan... De wereld afgereisd en Epke die, uh, die maakt dit zo af, en zo voelt het ook. En uh, ja, uh, geweldig. Dit is eigenlijk een medaille geweest voor jullie uh, hele familie, hè, voor het hele gezin. Ja, misschien wel. Uh, die reactie hoor je ook veel. We hebben, we hebben altijd, uh, of, ja, het hele gezin, heeft wel een teken van turnen gestaan. We hebben ook allemaal geturnd. Dus met mijn zus en mijn, uh, de, de broer tussen ons in, Johan. Ja, uh, ja we hebben allemaal geturnd. En uh, uh, we hebben jarenlang het rippen gehad van uh, school, trainen, huizen, rijden. En uh, we weten allemaal wat erbij komt kijken. We hebben er allemaal, uh, ja, elkaar ook gestimuleerd daarin. Sta jij nou dichtst bij je Epke? Of, of Johan net zo goed en je zus? Ja, nou in principe niet dichter dan de andere twee. Sportief gezien misschien wel. Aangezien ik uh, jarenlang met Epke op dat niveau uh, door ben gegaan. Ik heb het langs met Epke geturnd. Dus uh, dat heeft misschien wel een andere band. Ook tijdens uh, de wedstrijd, tijdens de oefening. Precies, want maar... we kennen de verhalen dat je op de tribune zit en uh, dat hij je hoort. Ja. Yeah. Min of meer. Zelfs als je er niet bent, zit jouw stem in zijn hoofd. Ja, dat, dat klopt. Ja. Dat ik wel een soort van iets heb opgebouwd. Dat, dat, uh, ja, ik, ik roep vaak naar Epke en ik weet ook wanneer ik moet roepen en wanneer hij iets kan horen. Ja. Dan heeft hij afgelopen week tijdens hoeven niet zoveel gehoord, zei hij later. Het ja. was één grote uh, roes, uh, maar voor de tijd wel. En dan weet ik, aan wordt het stil in de zaal. en Dan schreef ik nog even naar hem, kom op. En dan, uh... Dus wat dat betreft is die medaille ook een beetje voor jou en voor de rest van de familie. Ja, en, uh, en, en voor zijn vriendin en voor iedereen die dicht bij hem staat. Ja. Daar in Londen, uh, hij in het Olympisch dorp, jij in een hotel neem ik aan. Ja. Uh, kilometers van elkaar verwijderd. Ja. Mocht jij het dorp ook in? Nee, ik ben het dorp nee. niet in geweest. Nee. Je, je mocht het ook niet? Nee, in principe niet. Ik geloof dat er wel een mogelijkheid is uh, als je ja, uh, je best doet. Tot ergernis van sporters, hè? omdat hele gezinnen het dorp binnenkwamen. En dat uh, ja. deed te veel afbreuk aan de sfeer, uh, vonden ze. Nou, dat, ja, dat snap ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant, uh, ja, jij kunt je familie binnenhalen. En zeker als je klaar bent met de sport, er zijn ja. andere toppers die moeten presteren. Dat is het. En, uh, ja, om dat een beetje te reguleren, lijkt me een prima regel. En we hebben heb ik het best wel gezien, maar even buiten het Olympisch dorp. Ja. En daarnaast in het Holland-Heining houden ze een perfecte ruimte ingericht voor familie en vrienden van de sporters. Dus uh, nee, we hebben we het we wel kunnen zien, hoor. En hoe is het dan om in het middelpunt van ja, Nederland van de wereld te staan als gezin? Het, het vertrouwen uit Heerenveen, maar dan toch in, dat, in die wereldstad en daar waar het allemaal gebeurt? Ja, dat is voor zich wel, uh, wel bijzonder. Ja. Dat is, uh, het heeft wel wat losgemaakt. En dat merk je daar een beetje als je in Londen zit. Dat merk je nog veel meer als je thuis nog eens de dingen gaat na, uh, bekijken. En, maar ook de reacties die men uh, geeft. Het is echt, heeft het echt wat losgemaakt. En uh, ja, dat is heel uh, bijzonder. Ja. Ja. Heb je gehoord hoe de buitenlandse commentatoren over Epke spraken? Ja, heb ik gehoord. Ja. Okay. Hey, nou, ik misschien heb... een aantal luisteraars nog niet. Ik krijg een kippenvel van als ik dit hoor. Ja is wild. hier te glimlachen uh, Albert Kooi is is ja. Heb jij het fragment ook gezien, de uitzending ja, live? Ik heb, ik heb niet alles gezien, ik ben niet zo'n sporter, althans om te kijken. De zeilen was voor mij erg belangrijk. En dit was voor mij echt een punt waar ik heel graag naartoe wil kijken. En ik had net ook het geluk dat ik op tijd terug was om dat uh, te kijken. En dan, ja, als je dat live ziet, natuurlijk op een groot scherm. Met je uh, vrienden om je heen. En dan, dan gebeurt het, hè? want ik had ook een beetje het verhaal daarvoor duidelijk uh, in beeld. Ja, dan gebeurt het. Nou, er ging echt iets doorheen. Ik ben nog steeds echt uh, onder de indruk. Ronald Jansen, je was in Londen. Was je hier ook bij? Nee, ik ben afgelopen donderdag gegaan. Uh, naar de dames uh, en de heren. Halve finale, finales. Dus Hockey. dit mooie moment heb ik niet live uh, kunnen aanschouwen, helaas. Maar wel via de televisie. Ja, absoluut. Het was uh, voor iedereen, denk ik, het hoogtepunt van de Spelen. Hm. Ja, ook voor jou als hockeyer? Nou ja, je zit op het puntje van je stoel... en je weet uh, hoe dicht goud en niks bij elkaar liggen. En zeker zo'n oefening waar alles in één keer bij elkaar moet komen... en moet kloppen... Ja, dan zit je zelf met zweet in je handen van, oh, gewoon pakken. En het ging de hele tijd perfect en het was subliem. Herre, wist jij van, dit wordt sowieso goud? Met andere woorden, hoe spannend was het nog voor jou? Nou, sowieso goud. Je bedoelt toen de oefening klaar was? Ja, nou, het moment is daar. Je broer moet het doen. Wat was jouw verwachting? Dacht je, we hebben 70% kans op goud, 100%. Ik dacht, uh, kijk, Epke die was uh, fit, hij was in vorm. Uh, hij heeft, had de ideale leeftijd, de nodige ervaring gehad... zowel positief als uh, minder positief. Dat neem je allemaal mee en dat moet dan samenkomen in zo'n finale. Maar eigenlijk, als de randvoorwaarden waren gewoon goed. En uh, dan zie je die scores uh, van zijn grote concurrenten oplopen. Ja. Eigenlijk, er waren er vier echt uh, Gouden Medaille-kandidaten. Uit China? Uit China twee en uh, Fabien Hamburger uit Duitsland. Dat waren de, de, en met Epke waren er vier... Die, die andere drie die scoren ja, maximaal eigenlijk wat ze kunnen. En niemand faalt. Nee. En dan moet Epke nog. Ja. En, maar ik heb geen moment gedacht, want dat, die reactie hoor ik vaak van... oh die score kan dat wel. Ik heb geen moment gedacht van, nou, oh, dit is uh, onhaalbaar of zo. Maar... Ik, ik wist gewoon dat Epke die kan 16-6 scoren met zijn oefening. Want dit werd een nieuw record toch voor hem? Ja, Epke in principe heeft hij nog nooit hoger dan 16-4 op een officiële wedstrijd gehaald. Dus, ja. en wat dat betreft, uh, maar ik wist wel dat het erin zat. Dus uh, hij moest gewoon die oefening goed doorkomen. En dan wist ik dat hij uh, gewoon een goede kans had om te winnen. En uh, dat heb ik constant gehad. Uh, tijdens de oefening had ik dat. Tijdens de landing, na de landing dacht ik van... Hij had nog iets beter gekund in principe. <laughs> hij was heel mooi, maar hij kan nog steeds iets beter. Dat, en, dat en... zie jij, hoe snel het ook gaat. Jij ja. zag bijvoorbeeld dat het net... Ja, vooral die, die, die vluchtcombinatie in het begin. Die drie combinaties die hij maakte, mm -hmm. uh, ja... Die heb ik wel, uh, wel, eens, uh, meer, wel eens meer dan één keer veel mooier gezien dan hij nu was. Oh ja? Ja, dat heeft hij zelf nog niet zo gezegd. Wel? Ja, ja dat hij, heeft voelde hij voelde wel, dat ja, wel hij wel niet lekker doorging. Klopt, zoiets, hij zat die. wel een beetje dicht bij de stok. En kijk, het is een combinatie waar je alles optimaal uh, in de snelheid moet zitten... om die combinatie te kunnen maken. En hij kwam elke ijsje dicht bij de stok. Maar ja, door zijn ervaring, doordat hij het zo vaak heeft gedaan... Uh, kon hij compenseren en toch die, uh, die combinatie maken... Ja. En, uh, ze had nog mooier gekund, alleen na de oefening dacht ik inderdaad... ja, dit kan genoeg zijn voor goud. En gaandeweg, toen die suren en toen ik de oefening nog een keer voor me zag... dacht ik, ja, dit moet gewoon goud worden. En toen de cijfer op het bord kwam, ja, gigantische ontladingen. Vanaf welk moment dat hij weer stond na de oefening... totdat hij jou zag, hoe lang zat er tussen? Zocht hij jou op met zijn ogen in het publiek of... Ja, na de oefening wel wat inderdaad. Ja, en hij was ja, met van alles bezig, zijn coach en zijn visio die erbij was. En de zaal rondkijken. En eens kijken wat de scores van de anderen waren. Want dat had hij nog niet gezien, nee, nee. bijvoorbeeld. Dus ja, daar ging van alles doorheen. Ja. En, en, en heb je dan aan één blik genoeg? Of uh, zeg je wat? Uh, lip lezen, dat soort dingen meer? Nee, in principe voor de score nou, zag niet. Ja, een gebalde vuist of zo. Van, dit was wel heel, heel goed al, en op okay. het juiste moment. En die ontlading, Maar toen de cijfer in beeld kwam. Want het blijft altijd al wachten wat het natuurlijk uiteindelijk wordt. Ja, ja en toen was de ontlading was daar. En uh, geweldig. Je, je zei het net al, het, het zit in je gezin. Uh, jullie begonnen vroeger al in de achtertuin. In de garage, uh, zelfs op vakantie, ging er op een gegeven moment een trainer mee. Ja. Dat gaat wel heel ver, hè? Ja, dat was, uh, het gaat heel ver. Maar het was vanuit een bepaald soort enthousiasme wat wij hadden. Maar wat onze coach ook had. We hebben jarenlang met Gerard Speersra gewerkt. De en ons die coach dus gewoon mee op vakantie met je en ouders? Die, nou ja, dat werd zo gepland. Van, maar wat doen we met de vakantie? Nou ja, dan had Gerard contact opgenomen met een buitenlandse topcoach. In, in, in Groot-Brittannië of in Zwitserland. En uh, zeiden we, nou, dan gaan we een week heen. Mijn ouders mee, de caravan mee. Een beetje op de camping. Maar daarna is gewoon elke dag trainen. En uh, daar leerden wij van. daar leerden we onze coach ook. Van. En zo hebben we eigenlijk, ja, het was spelenderwijs. Het was niet, uh, ja, we moeten ook nog op vakantie uh, bikkelen. Nee, was gewoon, uh, we vonden het hartstikke leuk. Ja. Dus uh, het nuttige met het aangename combineren, zeg maar. Ronald, hockeyde jij ook uh, uh, op vakantie? Bleef dat doorgaan? Nee, niet, uh, niet in deze mate, nee. nee. Maar ja, kijk, als je sportief bent en veel uh, aan sport doet... dan gaat dat in de vakantie door met zwemmen, voetbal en tennis, hè? Maar niet in die mate dat er een uh, trainer meeging. Ja, uh, dat je weer ergens aan de ringen gaat hangen of aan een reksog. Dat... Nee, maar ik vind het wel een heel mooi, uniek verhaal. Dat als ja. je iets wil in het leven, dat je er kan komen. Maar ja, je moet er speciale dingen voor doen, dat blijkt wel. Ja. Ja. Maar je... hoe, hoe zijn jullie erna nou eigenlijk ingerold? Hele flauwe woordspeling trouwens. <laughs> ja. Nee, we zijn uh, net als heel veel andere uh, kids gewoon begonnen bij de plaatselijke gymnastiekvereniging, gym. Um, hier is onze zus, toen ik en toen Johan, toen Epke. En, um... Maar waren jouw ouders bijvoorbeeld ook al heel goed? Nou, niet, niet specifiek in de Turnen, wel sportief, beide. En, uh, maar niet specifiek in de Turnen. Maar ja, Turnen, het gymnastiek begonnen we mee. En daar uh, kwam al gauw naar voren. En zeker bij mijn twee jongste broertjes, dat die uh, wel, wel veel talent hadden. En die uh, werden ook gescout. En op een gegeven moment gingen we in Veen trainen. Daar ging ik ook mee. En dat, ging dat was ook mee. wel het geluk dat die turnhal werd ja, gebouwd in Heerhaven. Ja, daar de, waar jullie woonden. Ja, ja, nou, eigenlijk het jaar nadat wij we zijn in 92 begonnen daar en in 93 kwam daar een, een fantastisch mooie turnhal. We een enthousiaste jonge coach. We hadden een gezin die daar uh, nou ja, volledig uh, op ingesteld was. Heer Veen, dus dicht bij Lemmen waar we opgegroeid zijn. Zo is dat begonnen. En zo kun je tot het moment van vorige week... Uh, best wel veel uh, facetten aanvinken... van wat gewoon positief is voor de ontwikkeling van, ja, van jouw sporten. Ja. Dus de huidige situatie in Heerenveen met de CTO wat daar zit. Met alle faciliteiten die gewoon top in orde zijn. Waardoor Epke en ook Celine Vergena, die zegt gewoon geweldig kunnen voorbereiden. Dus die op die aanloop was op, op, op perfect? Ja, de hele aanloop uh, was van hartstikke goed. En ook dus een positieve ding, maar ook de negatieve ervaring. In Peking heeft hij gehad waar hij de, in de finale afging. Ja. Vorig jaar het WK, wat natuurlijk een uh, grote domper was. Maar waar je wel van leert en eigenlijk uh, bewust wordt van ja, de concurrentie ziet, ik, ik moet wat voor, voor Londen. Daar komt deze oefening uit en, en dus goud, ja. Je bent heel bevlogen met je broer. Um, blijft dat zo nu, de komende tijd? Ga je ook mee naar het volgende stadium? Want hij heeft zelf gezegd, ook een woordspeling... de rek is er nog niet uit. Nee, de rek. En, en vooral ja, fysiek. Hij, uh, dat, dat heeft hij nog wel, wel wat uh, ongemakken gehad de laatste jaren. Maar hij heeft daar een, een goede balans in gevonden. De laatste half jaar is hij eigenlijk uh, fit en blessurevrij. Hij heeft een bepaalde manier van trainen gevonden... Ja, wat hij goed kan volhouden en... Uh, ja, dan is het hartstikke leuk. En op dit niveau, als hij, is, hij is een van de besten van de wereld. En dat, dat kun je ook wel een aantal jaren blijven. Dus dan, uh, dan is het hartstikke leuk om topsporter te zijn. Dus ik kan me voorstellen dat, die, dat dit naar, naar meer smaakt. En dit, uh, ja, maar waar, waar het zou afgelopen is. de uh, uitbreiding nog kunnen zitten? Uh, meerdere onderdelen... Uh... Ja, misschien nog meer stabiliteit, een andere combinatie zoeken. Ja, hij zal niet heel veel nieuwe dingen meer gaan leren, waarschijnlijk. Maar hij, ja, dit niveau is zo hoog. Eigenlijk heb ik een heel hoog niveau, ook qua moeilijkheid op ook Qua uitvoering kan hij nog best wel wat beter. En als je dat een aantal jaren gaat doen, dan, dan kan hij daar nog wat winst behalen. Maar hij kan het niveau zeker vasthouden en nou, maar, het licht in ja, groeien. Je, je ja. zegt heel mooi, nog beter. Ja. Wat is er meer? Ja, ja, wereldkampioenschappen. Zoveel mogelijk. Ja, maar het is de voldoening die, uh, die je daaruit haalt. Het is in Olympisch goud. Dus ja, wat wil je nog meer? Die ja. hoger kan niet. Ja. Maar het is ook de voldoening die, uh, die je uit de, uit de trainingen haalt. Uit andere momenten. Uh, uh, hoogtepunten. Er zijn genoeg hoogtepunten geweest voor dit. En dat zijn allemaal. Uh, ja, dat krijg je allemaal terug uh, voor hetgeen wat je investeert. Ronald Jansen, voor jou als uh, oud hockeyer. Uh, commercieel gezien, hè? jij weet als, als geen ander. Wat, wat ligt er voor Epke? voor het oprapen nu, nu met die gouden plak? Nou, ik denk dat individuele sporten natuurlijk veel interessanter is... dan een uh, teamsporter. Dus wat dat betreft zit Epke aan de goede kant. Uh, een teamsporter, ja, dat is echt een teamprestatie. Dus ja, dan, dan is dat niet makkelijk voor sponsors. Zoals Epke natuurlijk uh, gigantisch in zijn eindje iets unieks gedaan voor... Uh, voor Nederland, wat nog nooit gepresteerd is. is ja, die naam is toch al goud waard nu? Ja, Dat is maar... toch, uh, die is geregistreerd, neem ik aan nu. Ja, maar ik, ik denk toch nog commerciëler. Wat is jouw advies aan Epke? Hoe kan, want hij studeert geneeskunde. Ik bedoel, het is best lekker als hij uh, een beetje bijverdient. Ja, maar uiteindelijk een topsporter die is zo ver gekomen... omdat hij liefde hebt voor, voor wat hij doet. En alles wat hij ernaast mee kan nemen aan financieel gewin... is meegenomen. Ja. Maar, maar Sven Kramer een... zagen we op een gegeven moment in, in, in sportjes en dat soort dingen meer. Ja, gaat, gaat Epke een, dat de... nu ook doen? Epke ook wel gebeuren. Ja, die zal, uh, daar, ja het, is, het is het feit dat dat uh, interessant is op dit moment. Uh, aan de andere kant, ja, die is ook, uh, dat is wel leuk. <laughs> Epke die studeert geneeskunde. Ik word straks chirurg. En uh, dat is een ander doel in zijn leven wat hij ook uh, heeft. Maar inderdaad, ja, je, je merkt het naar alles dat Epke hot is uh, momenteel. Ja. Ja. Uh, uh, gaat dat samen? Zo'n zware studie lijkt me. Uh, en topsport. Ja, dat gaat uh, blijkbaar heel goed samen. Uh, kijk, hij de laatste half jaar heeft hij niks gedaan aan de studie. Heeft ervoor gezorgd dat dat vrijgepland was. Uh, dus hij zoekt daar zijn momenten in dat hij uh, die studie op kan pakken. Op uh, trainingsmomenten, uh, periodes waar het wel kan. En daar haalt hij ook voldoen, voldoening, voldoening uit. En dat ziet hij als, een, als echt een meerwaarde voor ja, hoe hij zijn leven invult. Dus topsport is één, dat is ook het belangrijkste. Maar uh, studie, ja, hij kijkt verder. Maar hij haalt er ook echt voldoening uit. Hij ja. vindt het leuk om te studeren. Ik vind het interessant, dus... Uh... Wat doe jij nu eigenlijk, op dit moment? <laughs> ik, uh, ja. ik werk uh, bij Sportstad uit Heerenveen. En daar ben ik verantwoordelijk voor de evenementen en voor de turnorganisatie. En gestopt met, uh, met het echt professioneel turnen, dus? Ja, ik ben drie jaar geleden ben ik uh, gestopt. Ik heb een jaar lang met Epke, uh, gesport, getraind. En op een gegeven moment is het uh, tijd voor een nieuwe stap. Ook maatschappelijke keuzes maken. En uh, ja, die, uh, die nieuwe uitdaging heb ik nu gevonden in Heerenveen, ja. Ja, in aanloop naar deze spelen hebben we heel wat sporters hier al aan tafel gehad. We gaan even naar een korte compilatie. Windsurf blijft windsurfen. Dus een aparte houding naar dingen toe. En ik denk ook wel dat het, ja, het gaat echt om het genieten van de sport. En ook tijdens die beslissende race, straks, straks tijdens de Olympische Spelen is het plezier voor jou belangrijk. Nou, dat is wel echt de Olympische uh, gedachte. Ja, eigenlijk. het is echt de Olympische gedachte. Ik wist, ik zou ja, het is misschien wel een beetje vierenfluiterig, maar daarnaast zijn we gewoon topatleten en doen we goede prestaties, zetten we Ja, in de week voor de spelen ga je toch op jezelf focussen en zal je niet, uh, niet alles meer gaan delen. De start van de RF6 Medal race met Dorian van. Hij heeft het goud dus al in handen, hoeft het alleen nog maar op te halen. En dan is hij officieel olympisch kampioen. Nederland staat er bekend dat ze technisch goed kunnen roeien. Maar we zijn een beetje slungelig uh, mensen. Nou, daar hebben we proberen een slag in te slaan. Dat als ik op 3 augustus uh, naast mijn nachtkastje kijk waar een grauwe medaille op ligt... dan ben ik heel gelukkig. Daar gaan de armen omhoog, van de vrouwenacht. Na zoveel leed, zoveel blessures... Zo hard gestreden voor succes op deze Spelen. En dat succes heeft een bronzen kleur. Roline, repelaar van Driel, die ook aan het brons mag voelen. En goed genoeg voor een Olympische medaille in de Vrouwenacht. Herzonderland, Zonderland, straks om vier uur de grote huldiging daar in Den Bosch. Wat is het laatste nieuws van Epke? Heb je hem nog gesproken? Aan de lijn gehad? Hij uh, zit in die trein, hè? Hij zit in de trein, ja. ja. Ik heb hem afgelopen dagen wel wat gesproken: aan de telefoon, wat via de sms. Hij had nog wat mooie wedstrijden uitgepikt daar. En. Uh... Uh, ja. ja, verder niet. Hey, ik ben nog twee dagen in Londen geweest nadat ik, uh, nadat de finale was geweest. Uh, heb ik hem eigenlijk niet eens gezien. Het is uh, voor hem uh, hectische tijd. En uh, ik zie hem uh, straks weer. Dat is ja. ook wel leuk, bijna ja. na een week. Wat verwacht je ervan straks, die huldiging? Ja, hartstikke leuk. Ik, uh, ik denk dat het uh, plein vol staat daar in de bos. En uh, ik denk dat het een mooi feestje wordt. Dus, uh, en hoe, hoe wordt dat thuis nog gevierd zo meteen? Ja, thuis we hebben we in, uh, in Heerenveen aanstaande donderdag nog een huldiging. In Lemmer aanstaande vrijdag. Dus dat zijn de twee thuishavens van Hebke en uh, de familie. Dus uh, ja, er komen nog wel wat feestjes uh, aan. Ja. Ik dank je wel. Geweldig dat je hier was. En uh, veel plezier straks om vier uur. Straks na het nieuwsoverzicht van half drie... waarom de hockeymannen geen en de hockeyvrouwen wel olympisch goud wonnen. En als u het ook zo zat bent, die aangebrande speklappen op de barbecue... let dan op, want topko topkok Albert Kooi heeft een paar verrassende recepten bij zich voor ons. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Jan van der Putten. Radio 1, het NOS Journaal. De politie Rotterdam-Rijnmond heeft foto's van Rels Schoppers op zijn website gezet. Eind juli trokken tientallen jongeren die op het stadhuisplein naar een feest waren geweest... een spoor van vernieling door het centrum van Rotterdam. Tot vandaag hadden ze de tijd zich vrijwillig te melden, maar niemand heeft dat gedaan. De tv-reclame Ik Zeg Zon is niet nodeloos kwetsend voor gelovigen... tot dat oordeel komt de reclamecodecommissie. In de reclamespot van de Nederlandse Energiemaatschappij... wordt het scheppingsverhaal op een komische manier gebruikt... om zonnepanelen te verkopen. Veel mensen storen zich aan dat spotje, zegt de codecommissie. De vroegere butler van de paus heeft bekend dat hij een cheque... bestemd voor de paus heeft gestolen. De cheque had een waarde van 100.000 dollar. En ook lekte de butler informatie naar de Italiaanse pers... Onderzoekers van het Vaticaan hebben de informatie overgedragen aan de Italiaanse justitie. En de fraudehelpdesk waarschuwt voor oplichters die misbruik maken van het Dorifel computervirus. De oplichters bellen slachtoffers op, doen zich voor als medewerkers van Microsoft... en bieden dure antivirussoftware aan die niet werkt. En ze vragen om creditcardgegevens, waarschuwt de fraudehelpdesk. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANEB-verkeersinformatie. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam loopt het vast... voorknopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Het heeft alles te maken met een ongeluk met een vrachtwagen op de A20... naar Gouda, bij Rotterdam Centrum. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Er staat file tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer. En de A50 Arnhem richting Os, Er staat door de langlopende werkzaamheden voorknopend E-wijk 7 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de Dag. Bij ons is inmiddels Elma Draaier aangeschoven. Elma, jij gaat straks na drieën een appeltje schillen. En waarover ga jij het hebben? En met wie? Uh, ik ga een appeltje schillen met Jessica Terwal. Zij is onderzoekster bij een kenniscentrum. Een kenniscentrum over de media. En dan nou, in het bijzonder over hoe de media omspringen met uh, de allochtonen in ons midden. En ze heeft een pilotstudie gedaan naar hoe het NOS Journaal, RTL 4 en nog drie kranten, hoe die dat doen. En ik heb zo mijn vraagtekens bij haar uh, methode van onderzoek en bij de uitkomsten. Ook binnengekomen is oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen. Hans-Jaap, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, terwijl wij uh, allemaal in de ban waren van de Olympische Spelen... zat jij heel ergens anders. Ik ben even afgeleid door een aubergine. <lacht> en dat is voor ons topkok, daar gaan we het straks oh, over daar gaat we over doen. Ja. gaat over barbecuen, ook okay. leuk. Ja. Hoe is dat om uh, te ervaren dat we in Nederland bezig zijn... met, met medailles, uh, met oranje, met de Spelen... terwijl jij in Aleppo zat, in Syrië? Nou, Ik heb er eigenlijk helemaal niets van meegekregen die hele Olympische Spelen niet. Ik heb geen idee wie er gouden medailles hebben dus het, gewonnen. Het geheel is de, wederzijds gevoel. Uh, dat, dat heb ik nog wel meegekregen ergens. Um, en ja, dat, dat, dat is apart. Ik weet niet hoeveel er uh, hier nog aan Syrië gedaan is. Ik weet wel dat ik heel veel uh, reportage en Radio 1 geleverd heb. Dus wat dat betreft is er natuurlijk wel aandacht van Syrië geweest. Ja. Um, en ook voor andere mensen heb ik daar gezeten. Vrij Nederland bijvoorbeeld. Dus, dus er is wel belangstelling voor. Um, maar eh, laten we eerlijk zijn, toch een stuk minder dan dat normaal geweest zou zijn... als er geen Olympische Spelen zouden zijn geweest. Ja, heel veel in de media. Er is dus een soort massaliteit altijd, een soort, soort hype. Dan moeten we met z'n allen niet een, een gedoseerde hoeveelheid aandacht aan geven... maar ineens alles. En daarna weer helemaal niks. Heeft u een vraag voor Hansje Medensen of voor onze andere gasten, stel die dan via onze website. Dit is de dag.nu of via Twitter. Dan gebruikt u hashtag didd. Ja, we gaan eerst naar onze verslaggever Maarten Hag in den Bosch. Tenminste, Maarten, je bent daar al of nog niet? Ik, ja, ik ben daar. Ik sta nu uh, nou, op een uh, 100 meter van het uh, podium. Een enorme medaille is hier uh, gebouwd. Gouden medaille natuurlijk. Om uh, zometeen om, uh, om uh, vier uur. De, sporters, de Olympische sporters te verwelkomen. Dan komen ze hier op het station Den bos aan met de trein. En uh, nu wordt het publiek vast even opgewarmd met wat muziek. Zo dus meteen om drie uur uh, begint uh, hier een soort voorprogramma. Maar bij mij hier staan uh, de ouders van Ranomi kromovi Dat is uh, Rudy, die staat al uh, te veel met de camera. En moeder Nettie. Hallo. En natuurlijk, uh, zo'n Chanoi, we kennen jou van het Leeuwenpak. Yes. Waarin je, uh, uh, uh, je je zus uh, hartstochtelijk hebt aangemoedigd... tijdens de finales van de 150 meter vrij. Um, gisteren mocht Renomi ook nog eens... bovenop die twee gouden en die ene zilverplak de vlag dragen. Uh, waren jullie trots? Ja, uiteraard. Dat is een hele eer als je met de vlag uh, zo'n stadion binnen mag. Zeker. Want je zit daar dan te kijken vanacht, van achter de televisie in de, het hoge Souwert, ergens in Groningen. En wat denk je dan? Nou, dat je goed, dat je dochter daar zou lopen uh, met een vlag uh, in de hand. Oh. Aan het eindceremonie van het uh, hele grote gebeurtenis van de wereld. Enorm eervol, hè? Heel eervol, zeker. Maar hij verdient met drie, uh, drie medailles, heeft ze een belangrijke bijdrage uh, geleverd. Uh, zometeen is dit is natuurlijk ook voor jullie het moment van thuiskomst. Uh, uh, dochter en zus komen weer thuis, wat Zie je Zie je, je ziet ernaar uit om je zus weer in de armen te sluiten? Nou, ik heb haar al gezien. En uh, ja, het is altijd leuk als mijn zusje weer ziet natuurlijk. <laughs> maar jullie zien, hebben haar al, al een beetje niet meer gezien, hè? Want... Ja, wij zien er natuurlijk uiteraard heel erg naar uit... om haar weer uh, lijfelijk te zien, vast te houden, te knuffelen. Sunaai heeft haar vaker gezien in Londen dan wij. Maar uh, ja, uiteraard heel blij dat ze nu uh, eindelijk weer thuis komt. Ja, want jullie waren de eerste week, waren twee er zelf wel bij uh, in Londen, uh, met z'n allen... Uh, Um, hebben jullie dan veel contact uh, tijdens uh, de, de series, halffinale, naar die finale toe of, of nee. juist niet? Nee, voor de wedstrijden heeft ze helemaal, ja, alleen via telefoon uh, hebben we contact, via WhatsApp. Maar uh, zij zit in zo'n tunnel, ze sluit zich min of meer van de buitenwereld af. En ze zit in het Olympisch Dorp en dan komt ze uh, voor haar laatste wedstrijd komt ze daar niet uit. Nee. Ja, totaal gefocust op het winnen van die races. Nou en dat heeft ook iets opgeleverd. Ja. Twee gouden plakken en één zilveren. Ja. En, uh, nou ja, zo meteen hier een groot feest, huldiging en alles erop en eraan. Is dat wat voor haar? Vindt ze dat leuk? Ja, ze houdt van gezelligheid, dus het ziet er hier ontzettend gezellig uit. Er komen steeds meer mensen binnenstromen. Dat. Het weer uh, werkt hartstikke mee, dus uh, ik denk dat ze hier heel erg van gaat genieten. Nou, ja. wordt een groot feest hier zo meteen in, uh, in de bos. Dankjewel, Maarten Halk, straks meer van jou. Ja, Hans-Jaap Melissen die zei, ik wil hier wel wat over zeggen toen hij dit zo hoorde. Ja, nou, nee. Kijk, dat je verslag doet van, van alle, alle sporten, dat snap ik nog wel. Maar wat er bij de sport heel veel gebeurt... is de enorme randgeoude hoer eromheen. Van al die voorbeschouwingen <totstuken> jij nou gewoon en, en al dat onze, gezeik onze eromheen. Nou ja, maar U, als, die nee, ouders zijn trots, zijn, die staan te wachten ja, op een dochter. dan ja. aan hen, hoe komt ze eindelijk thuis? Wat is het na twee weken, toch? <totstuken> Ja, ik snap het. Even voor de duidelijkheid. Als je dit vergelijkt met Syrië... Nou, met je het niet te halen, denk ik. Nee, nee. nee, maar ja, zo kun je trouwens wel op die manier... kun je trouwens wel alles een beetje wegbonjouren. Nee, Dan kun je dus ik, nooit meer feestvieren. Ik, ik haalt Syrië er helemaal niet bij. Jij nee, Syrië erbij. Nee, maar goed. En ik zeg alleen maar dat ik vind dat op tv eindeloos geouden hoe het wordt over uh, sporten die nog moeten beginnen. Dan wordt er al van tevoren wordt er geanalyseerd hoe het allemaal niet zou gaan bij het roeien. Ja, en dus en gaan we nu het... naar Ronald. Ik, ja, ik, ik, ik heb eh, geen idee wie jij is. Nee, zag, nou maar. moet je horen. Ronald Jansen. Een van onze meest succesvolle hockeykeepers. Twee gouden en een bronzen plak. En, en we gaan even naar een paar fragmenten luisteren. Jansen brengt Nederland in de finale. Hij pakt de strafbal van deze Livermore. Ronald Jansen. Toch weer hij. Wat een sublieme redding. Prachtig. Weet je nog uh, welk moment het was? Uh, Sydney, halve finale. is niet zo lastig te herinneren. Nee? nee? Want? Ja, dat was natuurlijk het moment dat we doorgingen naar de finale. Het thuisland uitschakelde in Sydney, Australië. Kerst... Ja, een van de hoogtepunten natuurlijk. Uh, we gingen naar de finale. Nederland had met hockey nog nooit goud gewonnen. Dus dit was de... De eerste keer dat die mogelijkheid er lag. Dus ja, dat is wel een hoogtepunt. Ja, en jij was erbij, sterker nog. Ik was erbij. Je zat er middenin. Wat blijf je nou langer bij? Een gewonnen of een verloren wedstrijd? Um, ja, uiteindelijk toch de winst natuurlijk. Maar we hadden het er toen straks al over... van waarom de heren verloren hadden en de dames gewonnen. Dat is gewoon toch een traject. En je hoort het bij Epco ook weer het verhaal. Eerst verliest hij een paar keer een, op een belangrijk moment... Een WK, een Olympische Spelen waar de Peking fout gaat. En dat hebben de dames ook gehad. Die hebben de WK verloren. Die hebben de Olympische Spelen verloren. Uh, niet vier jaar geleden, maar acht jaar geleden. Voordat ze vier jaar geleden voor de eerste keer Olympisch kampioen werden. En je moet eerst finales verliezen voordat je kan winnen. En zover zijn de heren nog niet. Het was de eerste keer weer dat ze die stap naar de finale maakten. Was dus. het niet gemaksgezucht uh, omdat juist tegen Duitsland... een oefenwedstrijd gewonnen was? Nee, het was een poolwedstrijd ze die ze wonnen 3-1 uh, van de Duitsers. Um, ik denk niet dat het gemaksgezucht is. Ik denk wel dat die Duitsers natuurlijk een enorme week kool gehad hadden... van shit, verlies wij in één keer van Nederland. Dat mag niet. Uh. Op de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft word je veel scherper... Van als je tegenslag tegenkomt op zo in zo'n pool naar nou, Dus weg, in die pool uh, verliezen is eigenlijk gunstiger dan winnen? Nou, er is geen wet van mede en persen van maar eens. Maar wij zeiden vroeger wel altijd van... je moet nooit alle wedstrijden winnen... want dan word je geen Olympisch kampioen ja. of wereldkampioen. Dat was meer onze ervaring dan uh, wetenschappelijk bewezen natuurlijk. Maar achteraf blijkt het wel. En zo gingen jullie dus ook uh, uh, 2000 in destijds. Laat ze maar gewoon wat verliezen... Nee, ja, kijk, wij kwamen heel moeizaam inderdaad in de halve finale. Uh, de Duitsers hadden nu ook één keer verloren, één keer gelijk gespeeld. Nederland had alles gewonnen in de pool. En ook de halve finale hadden ze een uh, gala voorstelling weggegeven. 9-2 van het thuisland winnen. Nog nooit voorgekomen. Ja, en wij kwamen met hele andere uh, bedoelingen. Of tenminste een hele andere weg in de halve finale in Sydney. Zeer onverwachts. Nou, het was wel verwacht dat wij daar kwamen, maar niet om in die, die finale nee. te staan. Nee. Dus wat dat betreft ben je dan wel heel scherp en kritisch naar elkaar. Van ja, jongens, uh, we hebben heel veel geluk gehad, maar op deze weg uh, doorgaan gaat het het niet worden. Nou, sterker nog, ik heb uh, de documentaire gekeken, die uh, ging over de, de bijz nou, zeg maar die, die bijzondere Olympische Spelen voor jullie. Uh, heel veel narigheid onderling, veel gedoe uh, met, uh, met, met, met de coach. Um, en dan uh, liggen jullie er eigenlijk uit. En komt het toch nog goed? Uh, ik vroeg me wel af, uh, een aantal mensen aan het woord, waaronder jij. Spreek je elkaar nog? Ja, het was natuurlijk allemaal hectisch. Want we hadden een team wat vier jaar eerder wereld, of, uh, Olympisch kampioen was. Wereldkampioen werden we twee jaar later. Dus wij gingen naar de Spelen weer voor goud. En als je dan de halve finale dreigt niet te halen, ja, dan, uh, dan is er oorlog natuurlijk. Kijk eens op dat scherm? Maurits Hendricks ja, op televisie. Je, je uh, ziet dat je terug kan komen in andere hoedanigheden. Ja, toen jullie uh, coach, uh, nu ja. chef de mission, jij ja, was ook in Londen. Ben je hem nog tegengekomen? Uh, ik ben Maurits wel drie weken daarvoor in Londen tegengekomen. Toen hebben we nog samen gepraat. Jullie zijn on-speaking terms. Ja, ja, ja, ja. ja, het hele team is on-speaking terms. Maar uh, in Sydney was dat wel anders. Jullie meiden nou, toen was jullie... er veel spanning tussen begeleiding en het team. Maar daar hadden wij ook reden voor. Maar uiteindelijk hadden we allemaal hetzelfde doel. En dat bleek ook wel toen we in de halve finale belanden. Uh, belanden we uiteindelijk in de finale en we wonnen Olympisch als, Maar, maar had zou... er, Hij had er geen gevoel bij uiteindelijk bij die gouden medaille. Dat vond ik plank. een hele aparte uitspraak van Chef de Michon. Als hij een gouden medaille had op te spelen als coach. En dan ben je nu chef de mission en je zegt dat je daar geen gevoel bij hebt. Dat vind ik heel apart, ja. Blik je daar nog op terug op die periode in Sydney... als je hem weer spreekt, zoals drie weken terug? Nou, toen uh, was ook met Stefan Veen was erbij. Jacques Brinkman was erbij. Dus uh, het uh, hele gezelschap... Uh, was waar, weer compleet. Waar het over ging, was compleet. En we kunnen allemaal met elkaar door, uh, door een deur. En we weten ook allemaal waarom er een hoop heisa was. Maar we hadden wel allemaal hetzelfde doel. En als je dat van elkaar weet, kan je het ook respecteren... waarom de ene anders dan denkt dan de ander. Um, mij viel nu op dat een aantal spelers best opgelucht reageerden... van de heren hockeyers. Nou, ik denk als, dat je, als je inderdaad de spelers een maand van tevoren... Uh, een papier had gegeven van uh, tekenen voor uh, Olympisch Zilver... dat ze allemaal een handtekening hadden gezet. Ik bedoel te zeggen, ze kwamen van zover... niemand had er iets voor gegeven en ze nee. kwamen... Ze begonnen heel moeizaam aan het toernooi, twee matige wedstrijden. We winnen allebei van India en België. En ze komen toch in een, ja, in een flow ja. terecht uh, naar Nieuw-Zeeland. Zegt het iets over de toekomst? Is er een nieuwe generatie spelers die uh, al klaar staat, zullen we maar zeggen... om dit team te versterken dan wel op te volgen? Nou, ik denk dat ze een enorme stap hebben gemaakt op deze Spelen. Want zo zag het gaandeweg naar de Spelen absoluut niet naar uit dat ze zo ver waren. Maar hoe zit het met de jongeren? Hockeyers. Ja, maar de jongeren hebben de kar wel getrokken, deze Olympische Spelen. Het is niet zo dat ze... Maar de nieuwe spelers? Betekent? Ja, maar dat zijn de nieuwe spelers. Nee, maar ik bedoel, in, in, in de aanvoer, hoe, hoe gaat het ja, met hockey okay, in zijn Nederland? dan zijn weer twee stappen verder. Uh, er stoppen nou een aantal spelers. Mm -hmm. En de, van onderuit moeten weer nieuwe spelers komen. En ik denk dat jij doelt op uh, een enorme aantal buitenlanders... wat er in de Nederlandse competitie uh, ja. speelt in de hoofdklasse. Dat zijn... Uit mijn hoofd meer dan 50 spelers in een uh, Dus daar heb je niks aan? Nou, ik vind het een hele slechte ontwikkeling. dat uh, de clubs allemaal korte termijn hebben. Korte termijn visie. En weinig uh, visie voor de toekomst. Waar willen we naartoe? Als je een club bent. Ook hebt... als land. Uh, ja. met bijvoorbeeld de Olympische Spelen in Rio. Ja, maar de Bond kan er niks aan doen. Want het is Europese regelgeving, wetgeving. Dus uh, iedereen kan komen spelen. Maar de, een club kan wel bepalen van. Wij willen met niet te veel buitenlandse toppers hockey, omdat dat onze eigen jeugd in de weg zit. En ik denk, daar moeten we met z'n allen een stap mee maken. En ik denk zeker ook de spelers van het Nederlands elftal. Want als je dat nu niet doet, dan loopt het echt gevaar. Dan komt het ook in Rio niet goed en niet tot goud. Nou, ja, ik denk dat het al veel langer niet goed zit. En dit is weer een uitschieten naar boven. En blijkbaar een hele talentvolle groep, maar je moet toch zorgen... En uh, dat de jeugd de kans blijft krijgen om uh, te ontwikkelen en in te groeien... tot ze zelf ook een tof kunnen worden. Ja. Kan, kan jij daar nog wat aan doen? Wat doe jij nu op hockeygebied? Uh, ik kan er uh, een beetje tamtam -tam van maken. Ja. En nu. zorgen het verhaal te verkopen zoals het is. Maar je moet je voorstellen, alle buitenlanders die komen... zijn cornerspecialisten, middenmiddens, spitsen. Dat soort jongens leidt je dus veel minder op... dan dat jij dat gewoon met eigen jeugd gaat doen... En stapje voor stapje ergens komen. Ja. Maar ik denk dat de beleidsmakers alleen maar ad hoc kijken van... we moeten nu presteren. Ja, Nederland wilde spelen in 2028 organiseren. Uh, kunnen we dat? Absoluut. Ja? Ja. Waarom? Nou, als dus ik denk hoe inventief volk wij zijn en hoe sportminded wij zijn. We zijn natuurlijk wel sportminded als, als we hoogtepunten en uh, prijzen winnen. Maar toch, zo'n klein land en om dertiende op de medaillespiegel... Maar dat is wat anders dan Olympische Spelen organiseren. Waarom dat ben je zo overtuigd? Dat is iets overtuigd? anders dan Olympische Spelen. Maar je zal toch eerst heel enthousiast met elkaar moeten zijn. En de, de know-how hebben. En ik ben ervan overtuigd dat wij absoluut de know-how en de mogelijkheden hebben... om er iets van te maken. Als je naar Barcelona kijkt, wat voor een stad het voor de Spelen was. En wat het nu is. Als je naar Sydney kijkt. Als je nu naar Engeland kijkt, naar Londen. Wat voor een stadion ze neerzetten. Maar ook in het achterhoofd van ja, we kunnen wel uh, 30 stadions met... Uh, uh, wat is zeg maar iets van 50.000 mensen hebben. Nee, zo hebben ze het niet gebouwd. Ze hebben heel veel stadions gebouwd... die ze her kunnen gebruiken of af kunnen breken. En verplaatsen. En verplaatsen. Dus ze hebben er wel degelijk heel goed over nagedacht. Het is niet alleen maar geldverkwisting. Dit is de dag op Radio 1. On a cloudy day in Some affection, this little helpless soul. Trapped and feeling lost, so many doubts. No one hears her. And cloudy minuten voor 3 bij dit is de dag hier op radio 1 Timmit was dat van Angela Moira. Okay. Melk en honing alles over eten en drinken. Met toestemming van Hans-Jaap Melissen gaan we naar Melk en Honing. Vandaag met meesterkok Albert Kooij. Albert, dit weekend rook ik overal weer de barbecues. Ja, ik ook. Jij ook? Ook je eigen barbecue Absoluut, geroken? Absoluut, ja. Ik, ja? Heb, ik had mijn beste vrienden over de vloer. En, uh, ik ben zeker een hele grote barbecue-liefhebber... omdat ik A, vind dat het een pure vorm van koken is. En ja, buiten zijn met, met de weer hier in Nederland is natuurlijk sowieso mooi... En dan, uh, ja, met een goed glas rosé is dat gewoon de manier van, uh, van eten, denk ik. Het ja, typische man, ah. zou Elma Draaier zeggen. <laughs> en ze zit al cynisch te kijken. Oh, jij nee, probeer jij ik he, niet, hoor. Jij probeer hebt er helemaal niks mee, hè? Nee, dat is zo erg. Met sport heb ik niks. En dit vind ik ook... Nee, ik, ik hol van, even, ik rol altijd weg als er een barbecue is. Nee, wacht even. We, we, we, nee, we maken ego grote de fout in het Precies. Ik, ik vind het Ja, maar Elma ja. vindt ook die mannen dan zo... Uh... Het stinkt. Het stinkt altijd. Het vlees is niet even. Als je het goed doet, ruikt het lekker. Nee, maar daarom vind het een leuk onderwerp om... Ondanks dat we natuurlijk gelijk die discussie hier hebben. En die mannen gaan zo raar doen nee. dan bij het vuur. Nee, je, dat is ook, dat ook zo ook niet. Ja. Wat doen ze dan? Wat die doen ze gaan dan? ze heel stoer doen. Zo. Die koken dan nooit, maar dan moeten ze, ze wel tangen en van. lepels. En, uh... Ach, ja, Albert het. gaat daar eh, verandering is in brengen. De, he, het, is echt, het image in Nederland is natuurlijk zo slecht. Eh, ik, ik geef wel de schuld ook op aan de slagers. Want als ik kijk in een, in een slagerij, als we die al hebben, of in een afdeling van de supermarkt. je ziet helemaal geen, geen goed vlees meer liggen. Het is allemaal gekleurd met marina's op smaak gemaakt door de industrie. En ook het feit, en dan kom ik inderdaad bij van: dan moeten die mannen weer een groot stuk vlees, want dat is natuurlijk heel stoer. Een stuk vleesroost. En dat is eigenlijk de image van barbecue: vlees, vlees, vlees. Mm -hmm. En wat nog erger is, dan beginnen ze met een glas bier en dan komen de salades op tafel. De sausjes, nog, nog veel erger: Stokbrood met, uh, Stokbrood met saté. Saté, ja, daar lekker, ik ook zo vol... dik van. Ja. En dan heb je, voordat die barbecue lekker op temperatuur is, want die heeft bijna een uur nodig, ja. dan heb je al te veel gedronken, te veel salades. Klaar, en, ja. Op... Ja, en dan is het vlees zometeen nog alleen maar zwart en okay. van binnen ja. rauw. Nou. Wat, en dan, wat stinkt het? En dat ja. is niet barbecue, jongens. Albert Kooij, wat lag alles. er bij jou wel op de barbecue? Nou, ik ben, ik ben, ik ben eh, sowieso een hele grote groenteliefhebber. Laat ik heel duidelijk zijn, geen vegetariër, want dat is het absoluut niet. Maar eh, groentes bereiden op open vuur, want dat, dat kan ook barbecue genoemd worden. Dat is zo'n verschrikkelijk mooi uit te En dat kan zo mooi zijn. Je hebt wat meegenomen en we hebben hier wat webcams hangen... voor de mensen die via internet ons volgen. Wat is dat nu? Ja, nou, je moet wel herkennen wat voor ouders is. Tuinbouw, Sorry, een tuinbouw. Een tuinbouw. Het is radio, ik stel een vraag. Nou, dit, dit, heb ik, dit noem ik vaak. Ik, heb, ik, heb, ik ook doe veel voor, voor andere mensen, voor, ook voor zeilers. En dan neem ik ze mee op een barbecue. En wat verwachten we op de barbecue? Ja, minstens wat kippen, hoe het? Drumsticks of, of dat soort ellende. Ja. Of uh, spare ribs, die lekker kunnen zijn. Als ik hem zelf maak. Maar wat ik nu doe met die tuinbonen, die leg ik op de barbecue. Want in het begin is die barbecue nog te heet om op te, te roosteren. Wat ja, de ook. vlammen slaan er die... dan nog uit. Precies. Ja. Dan leg ik ze erop. Je, je begint een aperitief. Je gaat dan niet gelijk de tafel zitten met salades en sausjes en stookbrood. Of zo. En dan ga je zo dan als die, die, uh, die tuinbonen, die gaan dan geroosterd worden in hun eigen pul... Die stomen gaar. En dan zet ik lekker mijn mayonaise op tafel met, met, met zeezout en cocktailprikketjes. En dan ga je als eerste gerechtje, ga je lekker als je lekker kluiven, ga je die tuinwonen eten. En dat is zo'n mooie start. Hoe lang moet die liggen? Als de, als de temperatuur goed is en de temperatuur is na een kwartier, als de barbecue net de vlammen uit zijn, dan gooi je ja. ze er volop erop. Want ze worden beschermd in Doe mijn die schil. schil. Ja. Dan worden ze dus gerookt en gestoomd. Nou nee, ja, dan ondertussen gaat de fles wijn open en dan ga je rustig beginnen met de eerste tuinbonen uit die pul te halen. Dat is, dat is al barbecueën. En ondertussen gaat die, die temperatuur van die barbecue door en dan maak ik bijvoorbeeld van de aubergines maak ik een saté. En kleine blokjes kook ik in een beetje soja en wat gember. Dus die sneeën van tevoren. De blokjes als ja. satéblokjes, als vleesblokjes. A aan een spiesje. Aan een spiesje. En dan in een goede volgorde, want je kan in feite kan je tien gangen van groenten op de barbecue bereiden achter elkaar door. Ja. Want je begint met de tuinbonen of de paprika's in het begin. En langzaam tot veel het... slimmer, om het even rustig op te maal. Want een de temperatuur van de barbecue die verschilt van begin tot ja. einde. En dan ga je de kleinere, wat, wat zoeter gemarineerde... mijpadstukjes vlees. vlees, dus is niks mis, met een lekker speklapje met een klein beetje ketchup. Mag heerlijk, mag geroosterd worden. Maar die heeft veel minder hitte nodig... dan, dan de, de, de hitte van, van tuinbonen of paprika's. Hansje, je is Ja, klinkt, ja die, die, die kijkt verlekkerd hoor. Ja, ik heb de laatste, laatste anderhalve dag een beetje buikproblemen in Syrië. Dus ik heb eigenlijk heel weinig gegeten tot nu toe. Wat dus, eet je in Syrië? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, sowieso eet je uh, in Syrië na de zonsondergang uh, pas. Want oh, dat is ja, Ramadan. Nou, dan, ja. dat is, daar ga je dan zelf ook een mee. Want uh, je logeert bij mensen thuis eigenlijk. Oh, ja. En um, ja, dat, dat, ik heb toevallig ook nog wel dit gegeten. Je oh, zien, barbecue, en ja, is natuurlijk ja, heel beroemd. Uh, en, en, en kebab natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Ronald Jansen, vervent barbecuer. Ik zie jou wel uh, bij zo'n barbecue staan. Hoor, met zo'n grote schort en zo'n uh, vleeshaak. <laughs> Dank je. <laughs> ja, ja beweegd. Ja, ja, ja, ik vind het, ja, het nee, vlees Elma vlees vindt het en vet en om te zien. Ik vind ja, het geweldig. Jij, jij visualiseert al helemaal ziek bij mij. <laughs> maar ik hou zeer <laughs> zeker van barbecue, hoor. Geen enkel probleem. Elma. Maar zo had ik het nog nooit bekeken, zoals ik het nou uh, gehoord. Maar heb. Maar ga je dat doen als je dit zo hoort? Ja, die uh, lijkt me leuk. Dit is top. Ah. Ik, ik heb het recept heb ik uh, meegenomen. Nou, kijk, dus wat denk dus ik. Het, he? Elma, ik die, die, U, dit soort barbecue. Doel op tuinwonen, Dus dit doen wij wel als muziek in de. Nou, nou. Is een beetje raar, maar mensen zijn het vaak verrast. En ook, ik zal nu even. Nou, zijn ze is nog rauw... maar vaak als die tuinwonen uit de Pulkomsters dus nu, dan, is, dan zijn ze nog vrij dik. Hè? In Duitsland hebben ze ook dikke bonen. Maar dan moeten we eigenlijk ook die tweede vel eraf halen. En die kan je dan op en op de vorige keer heel makkelijk eruit halen. En dan hier, dit, ah. dan een paar, dit is gewoon puur seks. Dit. Dit is zo lekker En dat puur seks? Ja, dit is net als seks. Goed eten, dat Hij is mooie ervaring. Wat drink je erbij? Het, ja. Ik zie daar nog een fles uh, nee, <laughs> slokkerrozee of hele op, mooie rozee. Zit, zit dan in de zomer aan de prosecco. Wat ik zelf niet zo bijzonder vind. En, en een of wijntje wordt er dan gezegd. Dat is ook zoiets. Ja, maar dat is om het klein te maken en heel veel te kunnen drinken. Zodat het toch nog heel gezellig klinkt. Maar ik heb zelf gewoond en gewerkt in de Provence. En ik vind zelf, maar het is echt puur op persoonlijke titel... De beste rosé komt gewoon uit de Provence. En dan zie je ook aan de kleur. Dit is de kleur die, die rosé moet zijn. Een soort licht zal. Ja. In plaats van en die... echt dat rood. Ja. En dat zijn dat zijn, dat zijn Met andere druiven, rode druiven soorten uh, worden daar dan, omdat het zo populair is, rosé van gemaakt. Maar ik vind zelf dat de echte rosé, die moet deze kleur hebben. En de vorm van de fles. Die puur uit de Provence komt. Dat is een, een soort bolling, halverwege, en dan ja, wordt hij weer slanker. Een, beetje vrouwelijke een vrouwenlichaam. Ja. En dan, maar de kleur, daar gaat het echt om. Want daardoor is de wijn is niet zoet, is droog, maar kruidig en een beetje vol. En daar kan je met, zeker met groenten, daar kan je alles mee. Ik, ik bedoel, ik heb, deze wijn heb ik, nou ik kan in, dat kan in de vrachtwagen zoveel ik niet zelf niet gedronken, maar in, in mooie groepen barbecues in Santo of in, in, in, in Provence. Dit is wat je moet drinken. Je hoeft de naam niet te noemen, maar hoe duur is zo'n fles? Deze is uh, rond de 7 euro. Ja, oh, dan, dan drinken te we tenminste ook niet zoveel ervan. Nou, ze hebben euro, vind ik voor een goed glas, goed glas wijn, vind ik niet duur. Is goed nee, Beter dan die, nou, ik zal geen namen noemen, maar die wijntjes van, van dat zijn allemaal wijntjes. Van 2,5 euro, dat moet nog, dat moet nog hier voor hier naartoe gekomen worden, dat moet nog verpakt worden. Dat kan toch niet goed zijn? Zei hij. Ja, overtuigd. Ik, uh, ik ga het proberen. We <laughs> hebben nog een aantal mooie dagen tegemoet, dus uh, de barbecue die is wordt tijd uh, voor alsnog ja. voor de dag gehaald. Ik bedank jullie voor dit moment. Uh, uh, straks na drie uur praten wij met Hans-Jaap Melissen... dan toch over Syrië, terwijl wij toffe. de afgelopen twee weken... alleen maar met de spelen, of grotendeels met de spelen, bezig waren. Dat betekent uh, dat we afscheid nemen van een aantal gasten. Dank uh, voor jullie komst, uh, Ronald Jansen uh, en uh, Herre Zonderland... die alweer in de auto zit naar Den Bosch, naar de huldiging En straks, na het nieuws van drie uur... schakelen we ook nog even met Maarten Hag in Den Bosch... waar die huldiging dus gaat plaatsvinden... En en Elma draaien, jij gaat een appeltje schillen. Met wie Zo ook alweer? Het. Jessica Doel. op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag, abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu. De Tros nieuwsshow. We laten ons graag leiden door mensen die we als expert zien. Elke zaterdagochtend van half negen tot elf. Ja, dat is natuurlijk les één. Hoe mooi je het ook allemaal voorbereidt, de bal moet natuurlijk wel hard en hoog in de kruising. Met Peter de Bie en Nieke van der Wij. En, en leer dat dat ik toch weer dus veel? Ja. De Tros Nieuws Show. Elke zaterdagochtend van half negen tot elf.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 Jouw stem, daar maak je, je toch sterk voor? Op 15 augustus herdenken we de slachtoffers van de Japanse bezetting en het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië. Kom op 15 augustus ook vanaf half één s middags naar het Indisch monument in Den Haag. www.indieherdenking.nl